Bye. Sweet surrender. Now you're shoes together. I never wanted you to listen before. So why should I walk out of the door? Stick around. Me. Should and... we? I'll hug you, I'll kiss you.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 Zegt. Maar wat zou proberen, geen vergelijking is terecht. Misschien is het wat zin maar als alles wat ik was, horen wil. Als... Zij maakt het verschil. Zij, zij, zij maakt het verschil. Want ze is geen goed gesprek, waar geen honderd.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 Baby, baby it's party time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 Voor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 Ik lijk misschien wel moe cool, doordat je weet wat ik nu voel. Jij klinkt als muziek, dus laat je zien wat ik bedoel. Ik neem je mee. Eh, eh, eh, Ik neem je mee, eh, hey, hey, eh. Hey, hey. Ik neem je mee. Ey, ik. Hey, hey, hey. Ik neem je mee er. Ze denkt dat ik niet bezig ben. denk dat ik geen gevoelens heb. Terwijl ik nu alleen maar denk ah, Want zij is heel om wereld Zeg me wat je